11 Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journal. De Oostenrijkse grens voor vluchtelingen uit Hongarije is tijdelijk. Dat heeft de Oostenrijkse kanselier Feynman gezegd. Samen met Duitsland en Hongarije is besloten om de vluchtelingen eenmalig door te laten reizen. vanwege de noodsituatie waarin ze verkeerden. Volgens Oostenrijk veranderen de regels voor het opvangen van asielzoekers in de Europese Unie niet. Die bepalen dat het eerste EU-land waar een vluchteling binnenkomt. het asielverzoek moet afhandelen.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 De KVB reageert daarmee op het gedrag van sommige ouders die er met hun fanatisme soms voor zorgen dat wedstrijden moeten worden gestaakt. Gevangenen in zeven instellingen krijgen vanaf volgend jaar voedingssupplementen in de hoop dat ze minder agressief worden. Het gaat om een experiment van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Uit eerder onderzoek is gebleken dat supplementen een positief effect hebben op het gedrag van gevangenen. Het gaat daarbij om vetzuren, vitamines en mineralen.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 Op de A4 Den Haag richting Amsterdam nog 6 kilometer file tussen Roel of en Hoofddorp. Verkeer kan beter via Utrecht naar Amsterdam omrijden. Op de A12 Utrecht Arnhem tussen Bunnik en Maan 6 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Is de zomer van ZFM met, met nu. Goede morgensantwoord. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did. You have What I had done I stood alone In the cold gray dawn Knew I'd lost my Morning sun I lost my head And I said See things. Now comes the heartaches At the morning blames I know I'm wrong but I couldn't see I let my world Slip away from me.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 Tell her, but I her. Welkom ja. terug. Ja, we uh, vaak ja. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. En nu hoorde Charlie Rich met The Most Beautiful Girl in the World. En die zit en, voor ons. Dat zeg jij, hè? <laughs> <laughs> ik durf het niet. Of naast je, of naast je. Nee. kan ook. Kan ook. Ja. Uh, Lisbeth Tjalik. Welkom, ja. Lisbeth. Dank je ja. wel. Dan. Mag ik Lisbeth zeggen? Ja, natuurlijk. Zou ik so, okay. geen. Dank uh, ja, het is ongeveer een jaartje. Dat je nu Ruim een vindt. half jaar. Ruim een half jaar, ja. Ja, en nog een paar maandjes te gaan. Ja, ja. Vorig jaar speelden de problemen zo augustus, september. Hè. Dus ja, daarna ben je aangetreden, ja. Half, half december. Jaar. Ruim een half jaar. Half december. En ik dacht dat het ja. langer zou was. Ja. Oké, okay, maar in ieder geval... Nou, dat val... heb ik ja. ook, <laughs> af en toe. Nou, in ieder geval zijn de Witte Broodsweken over. Ja. Nou, Witte Broodsweek, ik zal je vertellen... Ik heb nagedacht van, hoe kan ik nou dat nou het beste uitleggen? Maar als ik zo kijk naar het eerste half jaar. en stel dat ik uh, de vergelijking trek met het circuit... dan heb ik zo het gevoel van, ik mag plotseling meedoen met een, uh, een race Formule 1. En ik word in zo'n autootje gezet. En iedereen haalt me links en rechts in. En ik weet niet waar de versnellingsbak zit. Ik weet niet waar de remmen zitten. Dus het is echt... Heel erg wennen. Want alles loopt natuurlijk door. Ook al ben jij ja. nieuw. Ja. Van alles en nog wat is voorbereid. Hè? En uh, daar moet je allemaal maar inspringen. En ik heb dan ook uh, deze zomermaanden gebruikt. Om eens even allerlei zaken tot me te nemen. Van hoe zit het nou allemaal precies in elkaar. Wat is nou precies de, helemaal de breedte van mijn dossier. Want ik heb natuurlijk nog toch wel aardig wat. Wat niet wegneemt, dat ik vind dat... Uh, uh, ...in mijn beleving, maar ook wat het college betreft... ...de twee allerbelangrijkste eigenlijk zijn... ...die in uh, de portefeuille zitten van Gerard Kuipers... ...en dat is de windmolens en de ambtelijke samenwerking. Ja. Dat is eigenlijk zo overstijgend. En natuurlijk is het heel belangrijk wat er gebeurt uh, in en op de weg... Hè, ...in ja. mijn portefeuille hier in ja. Zandvoort... Ja, als je kijkt naar die windmolens. Daarom kwam ik ook eerder. Want ik was zo benieuwd naar het aantal stemmen. Ik denk als ik dan net op de fiets zit hier naartoe. Dan weet ik het niet. Nee. Maar dat is natuurlijk een uh, ongelooflijk belangrijk onderwerp. Voor het hele dorp. Ja, ja absoluut. En dat overstijgt ja. de politiek. Op dit ja. moment zeker. ja. Helemaal. En als je dan ziet hoe die besluitvorming verloopt. In de Tweede Kamer. En uh, bij dit kabinet. En uh, elke keer krijg je andere uh, maanden door. Dat er iets gaat worden besloten. En als je ziet hoe... Uh, we eigenlijk met z'n allen ervoor moeten zorgen dat het politiek echt op de agenda komt. Ja. En wat onze redenering is. En als je dan ziet, ook de mensen van de stichting, maar ook Huig die dan op zijn manier bezig is. Uh, hoe lastig het soms over de bühne te brengen is. Wat we nou eigenlijk willen en wat onze argumenten zijn. Ik denk dat er nog een hele, hele uh, doelgroep in Amsterdam rondloopt. Ja, onze vaste be bezoekers. Ja. Ja. Ja. Hoe bereik je die dan? Nou ja, kijk, ik heb uh, even tijd tussendoor kunnen vinden om handtekeningen op te halen bij de paviljoens. Maar ook op het strand. En uh, oh. mensen uit Amsterdam die hebben vaak helemaal geen weet van wat er staat te gebeuren. Ja. En dan is dat foldertje van, uh, van de stichting heel handig. Hè? Die ene foto met die hekjes. Ja. En die andere een nee, klein... Ja. Jij, hè? Ja. Ja. ja, heel erg goed. Nee, even kijken. Dan zie je ze ook. Uh, ja. Nee, vandaag en morgen, die folder. Oh. Dus morgen en de toekomst. Oh, de toekomst ja. En dan zie je van vandaag zie je de, de horizon helemaal. En dan zie je een verbeelding met die hekjes. van uh, In de toekomst met een vraagteken. Maar daarachter zit ook een heel klein kaartje met de gebieden. Waar uh, zeg maar dit kabinet nu voornemens is om het neer te zetten. Maar ook het alternatief. En dat is heel handig om het uit te leggen. Maar goed, ja, want ik dan merk... zie je wat er, wat, wat, er, wat er gebeurt. En wat het Echt. alternatief is. Ja. Ja. He, en dat het uh, niet betekent dat je anderen in de problemen gaat brengen. Dus dat het niet te zien is vanuit Engeland, nee. Denemarken, ja. wij. Ja. Ja. Ja. De, uh, dus daar ligt nog een hele ja, oh, ik kan er wel uren over ja. praten. Ja. <laughs> maar het gaat nu over jou. Ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja. Over ja. jouw benedenking. Ja, het gaat over jou en misschien college standpunten ook. Voor zover wij die formeel zijn. ja. ja. ja. ja. Een daarvan is heel actueel uh, asielopvang. Mm -hmm. uh, nog even daarop vooruitlopend, een uh, klein zijpaadje: asiel voor herten. Ja. Uh, ja. Uh, he, he, he, hebben, praten jullie daar in het college ook over? Want in het Amsterdamse college en de raad wordt er over gediscussieerd. Ja. Met, naar mijn gevoel, wat. Uh, nou, ideeën die nou niet echt praktisch zijn. Maar oké, okay, goed, het vervoer nou, van herten. Uh. Ik denk het, uh, het, het, uh, dat Groot deel van de herten uit de waterleiding duinen naar wat was het? Bulgarije gaat, op zich is natuurlijk een ja. goed plan. He, want uh, je hebt niet veel keuzes. Of ze moeten ergens anders naartoe, of je moet ze afschieten. Ja, en dat ja. is ook geen nou, er is niemand optie. eigenlijk nee. voor afschieten ja. van dieren tegenwoordig. Waarom ja. zou je dat doen? Ja. Wat niet wegneemt dat je soms gedwongen wordt. Want kijk, dat was natuurlijk de, het punt van uh, van Niek Meijer, onze burgemeester. Als hij moet kiezen tussen herten. En bevolking, Zandvoorters, kiezen ja, natuurlijk kiezen voor Zandvoorters. Voor zandvoort. Veiligheid. Veiligheid. Duurlijk, ja. He, en uh, daar kwam op een gegeven moment uh, uh, zijn waarschuwing vandaan. Als het zo doorgaat, dan moet ik wat. Ja. En vooral omdat het niet uh, iets is wat uh, onze verantwoordelijkheid primair is. Maar de verantwoordelijkheid van Waternet. Ja. En Waternet valt onder Amsterdam. Ja. Maar in Amsterdam zijn een heleboel raadsleden die uh, daar heel veel moeite mee hebben. Ja. Dus wij zijn uh, een half jaar geleden, uh, de burgemeester en ik zijn bij de uh, verantwoordelijke wethouder in Amsterdam geweest. Die komt binnenkort, Udo Kok komt ook in Zandvoort. Om hen uit te leggen uh, welke problemen wij ondervinden van het gebrek aan beheer ja. bij hen. He, want of er nou drie of vijfduizend uh, damherten zijn in de, in de duinen, in de waterleidingduinen... Het is gewoon te veel. Ja. Ja. En je kan die dieren niet kwalijk nemen nee. dat ze een uitweg zoeken. Ja, nee, dat is logisch. Dus jullie ja. hebben als college zo met de, Wie is er verantwoordelijk? Voor? Nou, niemand. De alleen, alleen niet mij en natuurlijk voor de veiligheid. Nou, of, nee. Officieel ben ik het. Als het over de diertjes en het groen ja. gaat. Ja. Maar dit is, heeft zodanig te maken met veiligheid. Ja. Dat, dat het bij, onder, de, onder de burgemeester. De burgemeester. Ja. Maar jullie ja. maken wel duidelijk het standpunt van het college in Zandvoort. Duidelijk in Amsterdam. Dat proberen we aan alle kanten. Want Niek Meijer is nu geweest, vorige week, was een uh, voorraadsleden speciaal om in de duinen te gaan kijken en om het verhaal duidelijk te maken. Wat is er nou aan de hand en wat zijn we voornemens? Alleen het lijkt wel een soort cirkelredenering waar je dan in terecht komt. Want als je het hebt over het, uh, dat een aantal van de herten worden overgebracht naar Bulgarije. Steeds, Bulgarije, dan wordt de vraag gesteld, ja wat gebeurt daar dan? Nou, het is de bedoeling dat ze daar helpen om een gebied weer wild te maken. Want die wegneemt dat daar... Wolven uh, zijn of andere... Uh, exact, maar dat ook wellicht daar afgeschoten leren, kunnen worden door ja. mensen die... Ja. Daaraan beheer doen. Dat weten we niet precies. Nee. Nee. En dan wordt dat weer de discussie. Ja. Ja. Goed. Moeilijk. Dat is eigenlijk een beetje te zijn. Want het, het echte asielopvang is natuurlijk een veel schrijnender ja. probleem. Ja. Ja. Beweegt er iets in Zandvoort? Wat dat... Nog niet. In een heleboel gemeentes ja. gaat er wat Schrijnig bewegen. Bezig, hè? Ja. Ja. Ja. En wij hebben ook wel leegstaande panden. Zo hier en daar. Ja, alleen uh, tot nu toe is meestal de neiging als mensen binnenkomen, en je weet nog precies wat voor status ze krijgen, ze bij elkaar te huisvesten. Ja. En uh, dan wordt het in Zandvoort wat lastiger. Ja. Maar ik weet, ik weet zeker dat... Turkije uh, kei doet er een en ander al aan, dat ja. kun je zien. Ja, ja. Individueel bedoel je? Of, of echt ook. Ja, een, nee, gezinnen plaatsen. In, ja. uh, maar dat is de reguliere opvang hè. Ja. Ja. We hebben een, uh, een, een uh, verordening, huisvestingsverordening. En daar worden in de regio worden afspraken gemaakt met betrekking tot specifieke doelgroepen. En dat betekent ook dat je uh, daarin worden meegenomen wettelijke taken. En een van die wettelijke taken is dat je uh, mensen die in Nederland mogen blijven. Uh, moet kunnen voorzien van passende huisvesting. Ja. En dat is een uh, doelgroep die voorrang krijgt ten opzichte van alle anderen. Ja. Maar hetzelfde geldt voor vrouwen uh, die via uh, blijf van mijn lijf ja. situatie. Ja. Ja. Ja. En zo zijn er een aantal doelgroepen die je, primair, die je voorrang geeft. Ja. Hè? Want normaal ja, gesproken ja, ja. moet je acht jaar op die lijst staan. Ja. Ja. Ja. Maar ja. daar hoeft ja. het niet voor. En dat is natuurlijk een... Uh, Samen, in samenwerking met de kei. Ja. Uh, er zijn nog geen burgerinitiatieven bekend in ieder geval uh, bij het college. Van, we gaan wat voor die asielzoekers uh, doen. Niet dat, ik weet. Niet dat ik weet. Nu worden wij dat gaat komen natuurlijk. Hè. Ze ja. zijn nog in Hongarije, maar ze komen hier ook natuurlijk. Ja. Dan zou je toch wat moeten doen. Ja, nou, ik heb wel begrepen dat het merendeel wil naar Duitsland. Ja. En het is natuurlijk. Uh, Heel moeizaam. Hè. Gisteren heeft de premier er ook het een en ander over gezegd. Ja. Ja. Er zitten nogal wat voetangels en klemmen aan. De eerste voetangel en klemmen is al in Europa op één lijn zien te ja. komen. Maar het is Dat natuurlijk nog. niet alleen binnen Europa, het is ook buiten Europa. De drama's die zich afspelen cool. hè, met die vluchtelingen die over zee komen... Ja. Nou ja, en dan zo'n klein kindje. Dat is natuurlijk ook hartverscheurend. Ja. Hè, dat er wat met die kleine kindertjes gebeurt onderweg. Het is een, het is een heel complex vraagstuk. Ja, maar het ja. komt wel dichtbij. Hè? Heel dichtbij. Heel dichtbij. Ja, en heel snel ook. Uh... Ja, maar je hoort ook in de, in de, met name in de Balkanlanden. Ja. Daar hoor je dan geluiden dat ze zeggen. Ja, waarom worden ze niet opgevangen in Saoedi-Arabië? Ja, maar die willen dat niet. Of bij Abu Dhabi. Ja. Ik bedoel, ja. mensen van hetzelfde geloof in hun regio. Ja. Waarom, waarom allemaal naar het is Europa? Opvallend. En ze Dat hebben had het had geld niet ook. Ja, ze hebben, ja, het ze geld, hebben meer dan genoeg geld. Ja. Ja. Maar uh, het speelt nog niet. Nog niet ook in het college zie. nog niet. We hebben het in het college nog niet aan de orde gehad. Het zal een onderwerp zijn. Ongetwijfeld. Worden, ongetwijfeld. Ja. Okay. Ja. Goed, Want het ja, gaat zeg. sneller. Ja, het Als gaat je uit. de versnelling ziet, is het bijna je ziet, niet maar. bij te houden. Inderdaad, ja, daarom. Ik had nog een vraag. Um, er is een zebrapad op de burgemeester ja. dat o, ja. is een. Daar word ik regelmatig aan door mensen gevraagd. Gerrie, doe, er is wat aan, doe er is wat aan. Ja. Maar is het op te lossen? Is het mogelijk om daar een, een zebrapad.? Er was vroeger wel een zebrapad, ja. weet ik. Ja, nou, ik heb het me laten het volgende laten vertellen, Gerry, ja. En misschien ja. dat je dat herkent. Uh, want het zal je opvallen uh, dat het er eerst was, toen was het weer niet. Ja. Uh, de ervaringen kennelijk... met een zebrapad zijn. Dat mensen... dus de voetganger denkt... ik kan overlopen. En in Nederland is hand de ontwikkeling... wat dat betreft kunnen we nog wat, wat leren van Duitsers. Is de ontwikkeling... nou we letten even op en we rijden door. In het begin van een zebrapad... zeker met die knippelbollen... bleef iedereen staan. Ja. Ja. Maar dat is nu niet meer zo. En wat wij merken... want dat is wel degelijk, wordt het gemonitord... Ja. is dat waar je geen zebrapad hebt... kennelijk mensen zien... ook automobilisten die daar de hoek omkomen... Ja, ja, ja, ja. want dan ligt het heel dicht. Ja. Dat mag al bijna niet, een zebrapad... zo snel op een bocht. Op een of andere manier voegt het zich beter. Er zijn dus, gebeuren dus ook geen ongelukken. Nee. Maar het doet heel raar aan. Ja. Je ziet al die mensen... ...uit het station komen, je natuurlijke neiging is om te denken, waarom geen zebrapad? Terwijl het eerste stukje wel een zebrapad is. Ja, en dan denk je, precies, ja. daar op dat stuk. Ja. En dan uh, nu helemaal met de entree Zandvoort, die ja. hekjes lopen ook nog lang door. Ja. Kennelijk heeft het geen invloed, want ze gaan toch met z'n allen over de entree. En op een of andere manier voegt het zich wel. Ja. Okay. Ja. Dus kennelijk is ons beeld van wat nodig is... En hoe het nu loopt is verschillend. Ja. Ja, ja. Nou, ja, als nou ja. ik daar met de auto kom aanrijden, dan uh, kijk altijd. Dan lopen niet veel mensen dan rijk ik voorzichtig door. Ja. Maar is het druk, nou, dan, stop dan stop ik maar dan even en dan kan, ja, er, kan er een hele maken. pluk over. Ja, ja. En dat voegt zich een beetje vanzelf naarmate ja. de okay, situatie dus, ja. zich daartoe ja. leent. Klopt. En aan de Kerkstraat heb je ze eigenlijk dezelfde situatie. Aan de kop van de Aan de kop van de Kerkstraat, ah, de van de kerkstraat na ja. de Naar de rotonde toe. De, nou, nou. Ja. Ja, en daar stroopt het uh, gemotoriseerd verkeer zich aardig op af en toe. Hè, als er ja. zo'n hele stroom mensen zijn. Ja, dan in heb een file. Hè? Ja. Ja. Dat heb je ook bij het station. Hè? Nou, wat ik wel aan nu laat, uh, wat wordt uh, bekeken is. Ik vind zelf, uh, als je op de Kerkstraat bent als fietser. Maar ook als automobilist. Als je naar links moet, knap lastig. Ja, ja. Want op een of andere manier de auto's die er staan, weerhouden je dan van goed zicht op wat er van links komt. Klopt, ja. Dus we zijn aan het kijken of dat eventueel met een spiegel op te vangen is. Oké, oké. En dat is ook een spiegel dan op de Engelbertstraat? Of dat is gewoon van de baan dan? Nee, dat is momenteel niet aan de orde. Maar het is vooral van de. Waar het ook een punt is, is de haltestraat richting Zeeweg. Ja. ja, ja. ja, ja. ja. Zeestraat bedoel dus je. Ja, dat, dat is ook zo'n ja. punt. Ja, ja. Ja. Ja. Oké, okay, nou, ik heb de vraag gesteld. En dan ja. hebben ik we... had er nog even een, eventjes een uh, ja, twee heb ik er nog. Maar okay. het heeft gepland uh, de laatste tijd. Hoe is het nou, met behoorlijk. de wateroverlast? Nou, voor zover we het kunnen beoordelen, loopt het nog wel redelijk vlot weg. Ja. Als ik ja. kijk naar gisteren. Avond. Oh, ja, oh, ja. Ik op de boulevard, zag Gerry. Nou, ja. ik ga kijken, loopt het goed weg? Nou, het liep, liep goed weg. <laughs> en de ja, traditionele ja. plekken in het dorp. Nou, kijk. Davidstraat en ja. dergelijke. Ja, het punt is dat uh, we hebben tegenwoordig een verbreed rioleringsplan voor meerdere jaren. Het heet verbreed inmiddels omdat het ook te maken heeft met hemelwater. Ja. Mm -hmm. Dus in dat plan wordt aangegeven een scheiding tussen hemelwater en normaal wat er door ja. het riool ja, gaat. Ja, ja, hè? Ja, ja. Ja, ja, ja. Om te kijken van of we zo een, uh, het water beter kunnen geleiden naar mm -hmm. de afvoerriolen die we hebben. Mm -hmm. ja. Dus dat zit in dat plan helemaal oh, ingebed. Okay. Okay. Nou ja, we weten met z'n allen, eerst hebben we dat hele grote depot, die dat opvangdepot gekregen. En dat werkt. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, en dan een laatste punt. We zijn een dorp hè? en soms ja. gonst het in ja. het dorp. Ja. Het nou, begint begin te gonzen over het watertorenplan. Ja. ja, ja. Is er iets gaande al? Een ja, ja, ja, zit ja. Schot in? Ik, ik ben hard bezig. Ja? Ja. Ja. Ja, ja, Gaat ja, er een ja. plan worden? Uh, ik ga helemaal smilen als ik Ja, daar ik daar zie je heb. helemaal ja. glimmen. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja. Maar je kan nog helemaal niet zeggen... Nee, van, nee, dat is niet netjes naar de raad toe. Nee. Weet je, er komt binnenkort een plan van aanpak naar de raad. En daar komt ook een, een voorkeursstrategie vanuit het college in naar voren. Maar dat wordt eerst met hen besproken. En dat is op redelijk korte termijn. Zijn jullie on -speaking terms met de eigenaren? Voor zover ik weet wel. Ja, ja. Je bedoelt de eigenaren van uh, de, de, watertoren. de Watertoren. Want dat is lastig, hè? we ja. hebben de Watertoren en het plein. En het, en het plein, maar ja. er ja. zit ook een gebiedje rond ja. rondom ja. de Watertoren. Ja. Ja. Ja. Want het is hetzelfde, Nou dat weet ja. geen ja. Maar Is dat één ja. ontwikkeling die jullie in één keer. Pakken? Nou, dat is één van die punten die ik naar voren wil brengen uh, namens het college naar de raad hoe we dat willen doen? Okay. Okay. Want het is natuurlijk op zich een punt van ga je het apart ontwikkelen of ja. integraal, ja. zoals het dan heet, ja. He, gezamenlijk. Ja. ja. Deze raadsperiode mogen wij een plan verwachten? Als het aan mij ligt, wel. Oké. Okay. Als het aan mij ligt, wel. Heb je een beetje het van... hoeft niet het Lisbeth Jalkplein te gaan worden, maar uh, <laughs> wat mij betreft wordt het heel mooi. <laughs> ja. Oké, okay, goed. En pas het ligt dus antwoord. echt duidelijk wat. Oké, okay, want nou, heb je al een dan beetje dan een idee wanneer we iets gaan horen? Wanneer er iets publiek gaat worden? Nou, kijk, uh, dat plan van aanpak. Ja. Dat zal eerst in de commissie en vervolgens in de raad aan de orde komen. En ik neem aan dat dan het een en ander naar buiten komt. Ja, pleine... Maar je moet je voorstellen, uh, Don. Ja. Uh, als het aan mij ligt, zou er morgen al uh, de eerste schop in de grond gaan. Maar zo werkt het natuurlijk nee, niet. Nee, nee, nee. Uh, dus er moet van alles nog wat onderzocht worden. Uh, je moet je aan een aantal uh, procedures houden. Ja. En het is allemaal ter bescherming. Voor het feit dat als je iets doet, dat je dat op de juiste manier doet. Dat het financieel goed in elkaar zit. Ja. Dat er komt uh, datgene wat wij met elkaar willen in Zandvoort. Ja. Dus er zitten nogal wat uh, voetangels en klemmen aan. Zo'n ontwikkeling sowieso. Kijk, ik heb gehoord van uh, Ruud Zandbergen van het liefst nog schop in de grond uh, ja, per 1 januari wel, 2016. Ja. Nou, dan gaan we niet redden. Nee. Nee, nee, maar presentatie. Publiekelijk gaan met een plan of ja. een plan van aanpak. Dat zit er Mag, zeker in. Mogen, ja, dat weet ik maar. Ja. Mogen we dat binnenkort verwachten? Nou, ik denk dat je met elkaar op hoofdlijnen eerst moet weten wat je wil, ja. voordat je echt doorgaat. Ja, ja, ja. Dat is sowieso van belang. Ja. Kijk, het is een heel belangrijk punt. Kijk maar hier, ik zit erop te kijken, hier in Zandvoort. Het is niet zomaar een kleine ontwikkeling. Op Zandvoortse schaal is het middel groot. Absoluut, ja. Dus het is van belang voor alle Zandvoorters. Ja. En, het loopt en dat dan blijkt ook he? in de Raad. Ja. Ja. He, want uh, ik heb gevraagd, kunnen we vooraf niet eens dus met elkaar kijken... Waar uh, een aantal uh, gemeenschappelijke uitgangspunten liggen. Dat is politiek gezien knap lastig. Als je dat met een aantal raadsleden van tevoren opneemt. Ja. Ik heb ook gezegd, ik hou jullie niet eraan als je politiek, weliswaar misschien met elkaar een wat andere mening hebt. Maar ik zie toch, van alle, uh, bijna alle fracties was er iemand. Nou, dat vind ik knap. Ja. Als je het hebt over de start van een proces en je een wethouder helpt om na te denken van, oké, okay, waar hebben we gemeenschappelijk een idee? Mm -hmm. He, al noem je het maar, uh, moeten de watertoren blijven staan of niet? Ja. Ja. Of nou moet die ja, in ja. oude glorie of niet? Ja. Ja. Ja. Nou, dat vind ik heel, uh, ja. ja, vind ik een huldiging waard. Ja. Ja. Ja. Goed. Uh... Ik begrijp dat je je nog niet wil binden. Nee, maar ik kom heel graag vertellen als het is. Ik wou net zeggen: ja. uh, het zijn onzin als het ongeveer zover is en je naar buiten kunt gaan. Ja. Het is natuurlijk wel erg leuk om te weten wat in hoofdlijnen dan desnood uh, de ideeën eromheen zijn. Tuurlijk, snap ik helemaal. Okay. Snap ik helemaal. Ja, want iedereen is er al zo lang mee bezig ook. Hè. En... Nou, ja, het is een, dat er iets jo, het is een herstart. Ja. Ja. En uh, we moeten nu echt, uh, hopelijk gaan we nu echt doorstarten okay, dat er okay. echt wat komt. Ja. Goed, mooi. Dank je voor je komst. En is te vertellen hoe dat de eerste half jaar dan gegaan ja. is. <laughs> ik zal vertellen wanneer ik, ik heb de knoppen gevonden <laughs> of ik nou mee kan racen, heel het dossier af. <laughs> Oké, okay, dank dankjewel. Je wel. En jullie ook. En we gaan verder met jullie Carly Simon. Nobody does it better. Ah, dank je. <laughs> Simon, nobody does it better. En zou wie... dat ook voor onze volgende nou, gast uh, wie zou het zeggen? <laughs> het, uh, de volgende gast is uh, Peter Tromp. En Ipe Brune. En Ipe Brune. Die komt er ook Die bij. Komt er gewoon bij. Ik dacht dat diep kwam zingen, maar. We hadden het over tien over half twaalf dat wij hier zouden zijn. Ja, ja, ja. Maar Peter komt nu voor een ander onderwerp. Oh, Dat wist je nog niet? Maar nu wel. Ja, maakt niet uit. OVZ. Ik ben zo flexibel. OVZ, Peter. hoe Even die pet. Andere pet even op. De OVZ-pet. Met OVZ gaat het heel goed. Ja. En. Waar ik al heel blij mee ben, dat we in ieder geval geen dalende aantal leden hebben. We hebben vorig jaar besloten als bestuur zijnde om uh, de variatie in contributie met ingang van 2015 op te heffen. Er waren winkels die 750 euro betalen, er waren winkels die 550 euro betalen. We hebben gezegd, dat doen we niet, ons... Uh, uh, Voorstel is om iedereen 360 euro, allemaal, iedereen betaalt gewoon 360 euro aan het algemeen belang van Zandvoort. Dus dat heeft geresulteerd in een kleine toename, te weinig naar mijn zin, maar in ieder geval geen daling. Dus ik denk dat we nou op zev, tussen de 70 en de 80 leden zitten. Er is iedere maand uh, bestuursvergadering en we hebben het komend half jaar als bestuur van OVZ, maar ook als bestuur van OBZ, heel veel te doen. Ja. heel veel te doen en uh, dat zijn een aantal factoren dat is het proberen op te richten in samenwerking met onze kwartiermaker uh, Pascal Spijkerman ja. die uh, eerst vakantie heeft gehad toen een klus in stad heeft afgemaakt waar hij nog mee bezig was en met ingang van 6 september aanstaande maandag Gaat volop maar, uh, weer uh, begint om uiting te geven aan het horeca retailplan, zoals dat in het voorjaar door alle ja. ondernemersverenigingen ja. is getekend ja. daar staan een dertigtal punten in ...wat wij willen gaan doen als OVZ, maar ook als OBZ... Alle, uh, ...waar ik heel blij mee ben, is dat eigenlijk door iedere partij getekend is. Ze kunnen er allemaal achter staan. Dan krijg je een stukje saamhorigheid in het dorp. En dat zijn 30 punten en we beginnen bij punt 1. Ja. En uh, we zullen het zien, het is een utopie om te denken... ...dat we binnen twee jaar alle 30 punten uh, geregeld hebben. Dat kan niet... Maar dat geeft niet. Nee. We pakken een punt en we maken het af. Ja. Het staat vast. Het gaat als het moet in het college. Uh, en dan beginnen we aan het volgende punt. Dat is de orde. Dat is een hele goede ja. volgorde ook. Wat de bedoeling is dat er een werkgroep wordt gecreëerd die die punten aan gaat pakken. Dus uit iedere geleding komt er één vertegenwoordiger. Strandpachters, horeca, ja. ondernemers. Komt er één vertegenwoordiger die samen met Pascal en de wethouder. Uh, kond gaat geven aan alle plannen die er zijn. Ja, we hebben geprobeerd ook om de, de voorzitters van de verenigingen voor de radio te krijgen. Maar het is op, was op het moment gewoon een beetje druk in verband met alle... Hè, dus Toestanden. zij hadden daar geen tijd voor. Nee. Maar wij gaan daar ook wel mee door, hè, ja. om de mensen ja. te vragen uh, over... Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal hele belangrijke dingen die het komend jaar staan te gebeuren. En... Uh, dat heeft uh, te maken met niet alleen de horeca retailvisie, maar ook bijvoorbeeld met de rijrichting Krocht. Ja. Ik heb in mei jongstleden een onderhoud gehad met onze vorige spreekster, wethouder Jeliek. En uh, die mij toen de tijd al toezegde dat de rijrichting omgedraaid gaat worden. Ja. Ook in verband met het hele uh, uh, gebeuren ten aanzien van het LDC, Albert Heijn en dergelijke wordt dat allemaal een beetje verlaat? De toezegging is er in ieder geval dat dat gaat gebeuren. Voor ons ondernemers is dat ontzettend belangrijk. Is, is dat vast Peter? Ja, dat staat vast. Alleen het tijdstip waarop het gebeurt, zijn ze okay. nog een beetje mee aan ja, het. Uh... Okay. Maar goed, ik heb er een jarenlang voor gevochten en waar ik heel blij mee ben, is dat de toezegging er is en ook dat het uh, verkeer vanuit Oranjestraat van boven naar beneden blijft ja, gaan. Okay. En dat geldt niet alleen. Die rijrichting van de Grote Kocht is zeker niet alleen belangrijk... voor de ondernemers in de Grote Kocht. Als straks alles uh, rijdt en zeilt... moet je ook denken aan het feit dat we uh, een centrum van een dorp hebben... waar iedere toerist eigenlijk vanaf het begin af aan... Haarlemmerstraat rechtsaf zo de parkeergarage ja. in kan ja. rijden. Fantastisch. Ja, mooi. Dat is ja. nergens zo. Ja. In Haarlem moet je vijf minuten lopen, tien minuten lopen... voordat je Buiten de en Appelaar dan ja. moet je 15 minuten op voordat je in het centrum bent. hier rij je zo een prachtige ja. parkeer. Alleen de ja, afvoer mag. van het raadhuisplein is een beetje ongelukkig dan. Hè. Via de Louis-Davidstraat of de Halterstraat En het allemaal wat benauwd. Louis-Davidstraat Prinsessenweg zou kunnen. Ik denk dat de Louis-Davidstraat... Ja, maar dan kom je op de Koninginnenweg en daar wordt ja, het wat ja, benauwd. Maar uh, de Koninginnenweg is natuurlijk richtingsverkeer En we moeten met z'n allen niet vergeten dat het grote vrachtverkeer... en dan gaat het om de grote vrachtwagens ja, ja. van de Dekamarkt de Albert en de bussen, Heijn... en bussen ook. tot 11 uur uh, uh, mogen laden en, oh, en lossen ja. in het dorp. Ja. Dus na 11 uur ben je van dat probleem in ieder geval ja, ja. af. Ja. En, uh, maar ook voor de ondernemers op het Kerkplein Kerkstraat... en de ondernemers in de Haltestraat... is het belangrijk dat we gewoon... ...een centrum hebben waar je op een, als toerist zijn en waar je op een hele makkelijke manier het dorp in kan komen. Ja. En dan helpt natuurlijk ook mee dat de Oranjestraat gewoon dezelfde rijrichtingen behoudt als wat het nu is. Dus je krijgt van twee kanten ja. krijg je verkeer in het dorp. Wat we moeten doen met z'n allen, en dat is ook een taak voor ons als ondernemers... ...om te zeggen van, mevrouw, niet zeuren. als je bij mij voor de deur wil staan moet u de hoofdprijs betalen. Het is net een bioscoop hier, om de hoek is een parkeergarage, op drie minuten afstand lopen... Ik zal u vertellen, als je in een parkeergarage Louis Davidsplein parkeert... je gaat de schoolstraat in, zit je binnen drie minuten op het, op het terras van Café Neuf. Ja. Ja, ja, dat is waar. Ja. Het ja. is, kan niet. Centraler kan niet. Nee. Centraler kan nee. niet. Nee. En we moeten eens af van het feit dat we met z'n allen voor die winkels willen parkeren. En dat houdt een keertje op. En ook wij als ondernemers, maar iedere inwoner van Zandvoort... is gebaat bij het feit dat die parkeergarage een succes wordt. Ja. Dat die zes of zeven dagen ja, in de, de, week de week vol staat. Ja, ja. ja, ik zou ook graag weer op het kerkplein parkeren. Ja. Of, <lacht> of in de, dat in de er niet meer in, dat zit in de Ja. Dat is één. De rij ja. richting Grote Krocht. Ja. Uh, we hebben als obz verleden week... een uh, onderhoud gehad... met uh, verkeersambtenaren... van de gemeente Zandvoort. En... Uh, over het winterparkeren. En daar zijn we natuurlijk als ondernemers ook ontzettend blij mee. Want twee jaar geleden eh, is dat gaan lopen. En toen werd er gezegd, nou laten we nou zorgen dat we in de wintermaanden die boulevard voor een rotprijs of voor niks kunnen parkeren. Ja. Ja. Ja. Het voorstel wat er verleden maand gedaan is door de verkeersambtenaren. Onder auspicie van onze wethouder van Financiën, Gert Jan Bluis. Die parkeren in zijn portefeuille heb is het volgende dat het voorstel naar het college toe gaat... om niet alleen op de boulevard, maar ook in het dorp, ook in de parkeergarage... in de maanden november, december, januari, februari... te parkeren voor, schiet niet, 50 eurocent per ja. uur. Hartelijk dank, gemeente Zandvoort. Daar kunnen wij wat mee doen. Wat wij moeten doen als ondernemers zijnde, is de goede marketing plegen... naar buiten toe, dus ook naar de regio toe. Ja. Een goede PR-campagne... Kom in de winter naar Zandvoort, want dan kan je bijna vrij parkeren. Het is een van de plussen die Heemstede heeft. Hè? Ja, het ja. Ja. parkeer is daar ja. relatief goedkoop ja. en je winkelt daar dus ja. uh, makkelijk. Ja. De eerlijkheid je te zeggen dat we dus wel in de uh, andere acht maanden het tarief iets verhogen, oh, ja. zodat de netto opbrengst op het eind van het jaar min of meer gelijk ja. blijft. Ja. Ja. Dus uh, constructief overleg en ook overleg wat tot resultaat leidt. En uh, daar zijn we voor. We goed, vinden we heel goed. ja, ja. Leuk. Be Verlichting, ja. Feestverlichting. Feestverlichting. Komt er niet? Kom, komt komt er, niet? er niet? Er komt dit jaar geen, geen feestverlichting. feestverlichting. Ah, okay. Ik heb afgesteld. Het onderhoud van de... Uh, ja, dat dus is music. Ja. En ik zal een hoop... Uh, uh, stront over me heen krijgen. Maar het zij zo. Sinds jaren en dag is de ondernemersvereniging Zandvoort... degene die de feestverlichting betaalt. En beste mensen, dat kost netto per jaar... aan onderhoud en opslag 11.000 euro per jaar. Mm -hmm. Dat is bijna 50% van onze begroting. Ja. Ik ben al jaren bezig met degenen... die er het meest profijt van hebben. De horeca in dit dorp. Om daar een overeenstemming mee te komen. Met andere woorden. Jullie hebben de profijt van meebetalen alsjeblieft en het gebeurt ten ene male niet de oud voorzitter van de OVZ Gert-Jan van Kuik hier aanwezig heeft in 2011 een poging ondernomen om al die horeca af te gaan en te zeggen van dat je geen lid wil worden van het OVZ tot daar aan toe maar neem je verantwoording en betaal mee er is toen afgesproken, ondertekend contractueel hij heeft bij 25 ondernemers succes gehad. Die betalen contractueel 150 euro per jaar ja. aan bijdrage aan de feestverlichting. Over 2014 zijn er 11 die betaald hebben. Nou, het houdt dat een keer op. Dat kan ook niet. Het nee. houdt een keer op. En ik wil eigenlijk gewoon een statement maken. Die verlichting blijft gewoon in de opslag waar blij je is. Maar ik wil een statement maken dat niet alleen de ondernemers verantwoordelijk zijn voor het algemeen belang van Zandvoort, zijn er ook een stukje sfeerverlichting. Ja, ja. Ook de horeca moet het daar een punt in maken. Ja, ja. En ik zal het zeggen zoals het is, op de goede nagelaten, maar ze betalen gewoon niet. Nee. Ze betalen nee. gewoon nee. niet. Ik kom voor uh, bijdrage aan de sfeerverlichting. En er wordt er tegen mij gezegd, meneer Tromp, u bent er alweer. In verleden jaar was u er ook al, ja. in september, om de bijdrage. Ja. En jaar betaalde ik niet en dit jaar ook niet. En weet ja. u wat er gebeurt, meneer Tromp? In oktober hangt die sfeerverlichting toch? waarom zou ik betalen? Zou ik betalen ja. Ja. Nou, dan denk ik tot zover en niet verder. Nee. Nou, Peter... Ja, we nou, ik kan me het het voorstellen. Ja, goed. Oké, okay. laat dat duidelijk ja. zijn dan. Ja, ja. en uh, het heeft ook een beetje te maken met het volgende plan wat we hebben natuurlijk. Uh, uh, met z'n allen meebetalen voor het algemeen van Zandvoort. Als we met z'n allen meebetalen, dan betalen we geen 750, geen 550, geen 360 euro meer per jaar. Maar dan betalen we 150, 200 euro per jaar. Via een ondernemersfonds. Via de o dat zou mooi zijn. O via de WOZ. Iedereen laten meebetalen. Ja, en als we je met z'n allen meebetalen. Dan hebben we ook een pot waar we wat mee kunnen doen. Ja. Ja, heb je en dat een best... is een van de speerpunten die ook in het horeca retail rapport staat. Mm -hmm. Die ik samen met anderen en Pascal Spijkerman ja. ga opnemen. Ja. Oké. Okay. Okay. Peter, we zijn, uh, we, zijn ja. Aan, ja, we zijn aan de okay. tijd. En ja. dan gaan we gaan zometeen met Noortje nog praten over ja, het mannenkoor. Ah, ah, uh, dat wist hij ook nog niet. De, <laughs> Peter blijft even zitten Peter en zet een zijn. andere pet op. Ja, zal ik en doen. wij gaan uh, luisteren naar wat uh, koormuziek die uh, het mannenkoor zelf heeft meegenomen. Dit nummer is afgelopen in uur. En zijn we al een uur over tijd. Ja, dus. okay, en, goed, en. En. Ja. Beste luisteraars, de eerlijkheid gebied te zeggen dat dit opnames waren uit volgens mij 1998. Toen hadden we een hele stoffige uh, dirigent. Dat is ook een beetje te horen. We zingen hem nog steeds, dit lied. Maar dat gaat nu twee maar keer zo snel. Er zit wat meer dynamiek ja, ja, ja. in. Dus. Oké, okay, goed. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Noortje. <laughs> dus ik tussen al die kerels die Nou, ik vind het wel leuk. Ja. En toen ze net meezongen, vond Dat ik was het helemaal. helemaal leuk. Maar misschien ja. zingen ze, ze zo hier nog wel wat, wat eens. Ja. ja. ja. Uh, het museumpodium. museumpodium. museumpodium. Zondagmiddag van drie tot vier. En we beginnen om uh, half drie, kwart voor drie met een kopje koffie en een kopje thee. Dan komt het Zandvoorts mannenkoor. En ik ben heel trots dat ze er zijn. Want ik heb het heel vaak geprobeerd. Maar het lukte nooit. Maar Truk nu agenda. zijn ze er dan toch. En uh, we gaan dan luisteren naar het Zandvoorts Mannenkoor Met een mooi repertoire. Ja. En daarna is het gezellig. Een wijntje. De kosten zijn 10 euro. Maar het is inclusief de koffie en de wijn. En ja. ik zou zeggen kom allemaal. Even reserveren bij de balie. Kan ook nog. Of bij even kijken museumapenstaatzandvoort.nl. Dan kunnen jullie, uh, leggen we de kaartjes even weg. En ik zou zeggen, ja, ik heb er enorm veel ik zin in. Ik denk dat het ook heel druk gaat worden. Ja, maar deze twee heren zaten net mee. Te zien. Ja, dat is nou, toch wel heel bijzonder. Dat is wel wel ja, Het leuke is gewoon dat ja. wij komen ook, uh, wij komen ook met een, een flink aantal mannen. Ja. En ik heb zo'n idee en ik, ik, uh, ik hou het een beetje bij uiteraard. Uh, ik denk dat we gaan met een man of 536 komen. 536. Oh, 36, 36 okay. man, kom je oh. zeer zeker. Okay. En uh, nou dan heb je een, een beste koorvolume. Is dat kan. het hele koor, uh, Nee, wij bestaan uit uh, momenteel uh, 48 leden. Uh -huh. En sinds kort hebben we er weer een paar nieuwe bij gekregen oh, zelfs. Daar dus zijn we heel blij mooi mee. Daar zijn we ja. erg blij mee. En uh, ja, we willen nog steeds naar de 50 toe. Dus ja, we schieten ja. al lekker op weer. Ja, je kan weer een oproep uh, doen dan. Maar ja. het repertoire ja. even snel. Want uh, de tijd dringt heb ik begrepen. Nou, valt voor mee, wat valt mee valt mee. We hebben een hartstikke leuk repertoire uh, uitgezocht. Uh, ik zal het even opnoemen voor alle... Aardigheid, ook voor de luisteraars. Dan kunnen ze zich vast uh, inleven. Wij beginnen uiteraard met ons lied. Aan de zee. Dat ja, is ons verenigingslied. Ons, yes, ja. Dat hebben we hebben net even gehoord. Een klein stukje. Dan krijgen we van Schubert. Krijgen we uit het de Duitse messen. Krijgen we Sum Sanctus. Zo mooi. Ja. Niet doordraven Peter. Kom op. En dan krijgen we van Mozart. En van Mozart krijgen we het priesterkoor. En dan hebben we een heel nieuw lied. En dat, uh, uh, dat is heel aardig. Dat is Down by the Sally G Garden. En daarna de Miller of the Dee. Ah. Dat zijn nieuwe liederen ingebracht uh, door onze nieuwe dirigent. Okay. Um, uh, wij hebben een nieuwe, di nieuwe dirigent. Dat is Arjan van Dijk. Sinds februari. Ja. En dat is een vrij jonge man. Erg enthousiast. En die... Die brengt, We dan kunnen, toch weer die brengt iets soort, in ja. en die brengt iets enthousiasme in je vereniging. En dat ja. is alleen maar leuk. De zweep gaat er overheen. Okay, ja, absoluut. En nee. bij die oude mannen is dat nodig, nodig. Want dinsdagavond is de repetitie. Voor de mannen die graag een keer willen komen kijken, zijn van harte uitgenodigd. Dinsdagavond blauwe tram van 8 tot kwart over tien. Alleen, heren, ik waarschuw wel, er moet wel gewerkt worden. En dit is nu een dirigent die zegt van, ik ga jullie naar een hoger, beter niveau brengen. Fantastische man. Zijn we heel blij mee. Nou, dat zullen we morgen horen hoe dat niveau ja. op ja. het ogenblik is. Want na de pauze, we hebben ook een pauze ingelast. Ja. Hè? Ja, prima. Uh, dan hebben we de Iesje, dat is een Russisch uh, gebed zeg maar. Ja. Dat Hebben we al meer gezongen, heel mooi. Swing Low Sweet uh, Capriot. Mm -hmm. Chariot. Chariot, Chariot, sorry. En dan uh, Can't Help Falling In Love. Oh, Dat ja? is ja. heel mooi. Cool. En dan Bring Him Home. En tot slot hebben wij ingelast het Zandvoorts volkslied. Kijk. Kijk. Want we zijn de, de, de zandvorsen. We zijn er niks mee te maken met de Babbelwagen. Ja, ja, ja. Wij zijn het Zandvors En wij vinden gewoon met z'n allen dat wij de, moeten afsluiten met het Zandvors voorsliet. Weten. En dan zingt waarschijnlijk hele, uh, iedereen mee. De hele zeggen ja. ja. meute. Hele. <laughs> Iepe, elke presentatie van de Babbelwagen wordt afgesloten. Dat is nou, het alleen maar het Zandvoet... prettig, toch? Dan hebben we 200 koorleden. Daarom. Vanuit die Babbelwagen dan een stuk of tien van die koren. De mensen komen dan zitten we ja. goed. Ja, leuk. Ja, nou, ja jullie zei even repetities en zo. Hoe ja. gaat dat nu uh, in, uh, in LDC? Hebben jullie een beetje ruimte naar uh, genoegen? Uh, nee, nog eigenlijk steeds niet. Eigenlijk nog steeds niet. Eigenlijk zingen we nog steeds in een veredelde gymnastiekzaal uh, uh, voor de Kreuters. <coughs> ja. En het enige positieve aan dat lokaal is dat het plafond hoog genoeg is dat ja. we ons volume een beetje kwijt kunnen. Ja. Ze hadden ons gedacht bovenin in de ja. zaal waar de britsers zitten lage, ja. is veel te laag ja. om te zingen ik heb met de toenmalige wethouder afgesproken dat er een akoestisch uh, uh, onderzoek zou komen naar een geschikte ja. ruimte in, het nieuwe, in de nieuwe blauwe tram toen de tijd al ja. praten we nu over vier ja. jaar geleden dat is ook nooit gebeurd maar goed, uh, uh, we kunnen uit de voeten voorlopig. En ik heb begrepen dat er een voorstel klaar ligt om, uh, het, toch weer, wegen, ja, ja, om het toch uh, goed, weer uh, wat aan te passen. Uh, ja. aan te passen. En, maar kunnen en, jullie niet in de, in de kerk uh, uh, wij kunnen, Want daar uh, heb je natuurlijk ontzettende groepen. Ja, dat... Van het museum. Van ja, het, museum. het museum, ja. Oh, dat kan ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar ja, ja. we repeteren natuurlijk van acht tot kwart over tien. En uh, wat dat betreft, maar wij willen de gemeente ook een beetje te goede zijn natuurlijk. Kijk, er zijn al zoveel clubs weggelopen. Als het Manneco nu ook nog wegloopt, dan ja, zitten ze helemaal met hun handen. Dan blijft er niet nou, veel meer over. Ja, over. ja dat is de enige club. Maar goed, uit het toenmalige gemeenschaphuis waren er 10-12 clubs, waarvan er nu nog twee over zijn. dat is toch wel heel triest, natuurlijk. Ja. Er is dus op alle mogelijke manieren uh, uh, geen goed beleid gevoerd toen de tijd. Nee, en uh, waar we blij, in ieder geval blij mee zijn, we moeten het positief bekijken dat er uh, nu uh, maatregelen aankomen... waarin meer met onze wensen voor het rekening houden. Is, dat is mooi. Nee, er is een ton vrij voor gemaakt. Ja, daarom. Dus er is geld, er is geld voor. En uh, ik heb begrepen van Gert-Jan Bluis... die dat nu trekt op het ogenblik... Dat, uh, de plannen zijn goed, die, die liggen in een goede richting. Ook met betrekking tot uh, bibliotheek, die werken ja. ook mee. Ja, okay. ja. Die wordt waarschijnlijk even wat anders ingericht en verplaatst misschien een stukje mm -hmm. ervan. Mm -hmm. Maar ze werken wel mee. En ja. dan als we ja, dat daar, heb je nodig. De ingang moet veranderen. Het is net een ziekenhuis als je binnenkomt. Uh, maar dat moet je veranderen gewoon. Nou, die plannen liggen er allemaal. Dus... Dat is zeker zo. Ja, dat is een goed, en dan uh... gaan we nog even terug naar Noord, we ja. uh, naderen ja, het ja, einde die mensen van het de die mannenkoor die nemen alle die nemen die nemen al de macht over, hoor. Dat is en het was uh, toch de museumpodiumshow vanochtend. Van Museumpodium, ja. Je hebt dit noordje, Het programma voor de komende maanden. We hebben in is oktober daar... hebben we Chante. Dat zijn uh, drie mensen: een zangeres, een pianist en een violiste. En die spelen Franse chansons. Leuk. Uh, en ook liedjes van uh, Ramshan Safi. Ja. En dan hebben we in november hebben we Dick Hoezé. En partner. Ja, Hoezé. <laughs> dus dat vind ik ook heel leuk. En in december heb ik een uh, trio extremo tango. En dat is een klassieke tango muziek. Maar ook de iets modernere muziek. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Alleen het probleem is, de mensen komen niet uit Zandvoort. Dus dat is altijd hier nog wel eens een ja. probleem. Dus ik hoop dat de mensen ook ja. eens naar dat soort voorstellingen komen. Ja. Even een vraagje. Ipe dreigt al met 30 man te komen. Kun je die huisvesten binnen altijd. als de Altijd. Er kunnen heel veel mensen in. 36 man. Ja, ja, maar buiten die 36 kunnen we zeker nog 100 mensen komen luisteren. Oh, Laten ze alsjeblieft komen. En, en als het nou mooi weer is, ga je dan buiten? Of dat kunnen we altijd ja. nog regelen. Maar ja, we hebben een, tuin daar. Ja, we oh, hebben een ook, hele ja. mooie tuin, dus dat zou zomaar kunnen. Oké, okay, het wordt een feestje. Het ja. wordt echt een feestje. En we hebben er een lekker wijntje bij, dus het wordt leuk. Ah, het wordt helemaal ah, het wordt een uh, feestje. Het zit allemaal in de prijs hier. Ik vind ja, het is, is ongelooflijk. Ja. Zeker, weten. Zeker ja. weten. En we zijn heel blij dat we... Uh dat het nu gelukt is om een goede datum te plannen om uh, een keertje ook op die manier uh, ja. het Zandvoortsmuseum een warm hart toe te kunnen dragen. Want ja. dat is natuurlijk ook belangrijk. En Hilly heeft het al uh, zwaar genoeg wat dat ja. betreft. Want ja, het die moet... verzet bergen. Hè, die, ja. Ja. Zeker. En we moeten toch proberen om het een beetje te uh, uh, vercommercialiseren, zodat er toch... Uh, uh, is er Draagkracht er al een... blijft ja. om het voor te laten bestaan. Ja. Okay. Is daar al iets over uh, bekend, uh, Noortje? Over 2016? 2016? Ja. Of is dat allemaal nog... Uh... We hopen dat we 2016 nog door kunnen gaan. Ja. Oké. Okay. We hopen het. We gaan ja. het met okay. je ja. Heel erg bedankt voor jullie komst. Heel ja. graag gedaan. Ja. De spectaculaire aankondiging. <laughs> Toch. Zo. En uh, wij gaan nog even luisteren naar wat koormuziek. Uh, laatste nummer van het uh, Zandvoortsmannenkoor. Was opgenomen in de, wat zei je, Peter? Oké. Ja, ja. ja. uit volgens mij 1998. Okay. Okay. Maar morgen kunt u het allemaal horen in het Zandvoortsmuseum. Tussen drie en vier. Tussen drie en vier. Inloop vanaf half drie. Half drie okay. uh, dan gaan wij nu afsluiten. Ja. Uh, wij bedanken Hotel Hoogland weer voor de koffie en de thee en de gastvrijheid. De koffie is geschonken door Gert van Kuik, maar die is alweer verdwenen naar zijn winkeltje. Yvonne Roosendaal, ook bedankt. Uh, Thomas, Thomas de Jong. Thomas de Jong. Thomas. Die heeft ons weer door deze twee uur Technisch heen. gered. Technisch helemaal. gered met alles. De redactie, Gert van Kuik, Yvonne Roosendaal en ondergetekende. En uh, Gerry Rutte. Ja, en ja. Don Gerber, dankjewel. En Gerrie, voor uh, bedankt voor het samen ja. presenteren. Ja, het was weer een uh, leuke. En we gaan eruit met... Uh, <laughs> Wij gaan eruit met Neil Diamond. Sweet Carol. Okay. Here we go. Where they got. I can't begin to run. But then I know that it's growing strong It Wasn't a spring